Wij beginnen, wij beginnen de zogerles, 56, pagina Mem G, 45, de rechterkolom, de regel 6. Soms zijn er stukjes van zoger waarbij het erg moeizaam verloopt. Ook voor mij. Dat is ook nieuw, wat we nu leren op dit moment. Een paar, paar momentjes. Soms uh, is uh, moeilijk begrepen, begrepen. Maar geef ik, zelfs ook voor mij. Ook. Maar als we die momenten doorlopen gewoon komen we wel. Dus op sommige momenten kunnen we niet zoveel uitbreiden. Een beetje goed toelichten. doet er niet toe. verder. Op een ander niveau zullen we dat wel, of elders, kunnen we dat wel, die verbanden, belangrijk die verbanden zien. Straks zullen we, dat ah, Zes. Of genaamd hij, hij het pas doet. Dus zes, zes na de punt. Wij hadden toen in de vorige, aan, de vorige, aan het einde van de vorige les. Hadden wij, had hij gesproken over. Uh, over, maar dat die kaf. De letter kaf is. Um, wordt geacht als malgoed, die schijnt aan zeer aanbieden, op drie plaatsen. Op drie plaatsen hebben we zo geleerd. In de eerste plaats was het, uh, dat zij kaf is als zetel, als kese, als troon van de schepper, of van, de, van de koning, sorry, we spreken nu van de koning. Koning is mellig, ja, mellig. Mem, lamet, kaf. Ja, eigenlijk mellig. En dan troon betekent, de troon is altijd onder de, onder de koning, als het ware. Dan zien we dat dit wel kaf is, als het ware, het onderste gedeelte van de koning. Van, de, van het woord koning, mellig. Dat is één plaats. Eén plaats van de Malchut. Dan is het, ja eigenlijk. De Malchut is als het ware de, de, de, de troon voor de koning. En de koning is wie? Zeran en Dat is één plaats. De tweede plaats zegt hij. Dat is de vorige les aan het einde van, van de vorige les. En de tweede plaats was waar is dat die Malchut of die kaf. De letter Kaf, die is geworden tot uh, omhulsel. Ja, een beetje zo heeft je gezegd. Um, omhulsel, dat zo'n beetje zoals duisternis een beetje verkregen, verkregen wordt. Zo'n kadroute, uh, zoals uh, je dat zegt. Dus een soort duister. Um, En het derde derde ook nodig, zo'n duister is, wat ook nodig is om te, eh, de, de bepaalde vormen van omhulsel, om, om bepaalde plaatsen van om de onthulling, niet alles moet onthuld worden, sommige dingen moet je dan weer bedekken dat is dan de tweede. En de derde, wat we nu gaan leren, nee, toch paar, paar eh, wat we nu leren is het einde van het, de tweede plaats van Malgoed, waaruit die Malgoed scheidt aan aanbieden. Zes, na de punt. Of Ginad, Haid, Pastoud, zo Zeven, maar. M'albusha de, kadr, de kadruta gusot kaf pshuta ve aricha En hij zegt dat het aspect van het verspreiding het aspect van deze verspreiding zeven, M'albusha de kadruta dus de omhulsel van zo'n duister wat de malhut doet soort kaf, dat is dan kaf, shuta, dat is, laten we zeggen, de uitgestrekte kaf, uitgestrekte en uh, lange, lange, lange kaf. Dus de kaf eind kaf, ja, eind kaf. Dat is de, dus de manifestatie van die krachten is van die kaf als niet al in de eerste, als. Uh, de letter kaf als zo gebogen, maar wel dat het pootje naar beneden, naar beneden loopt. Dat is, is wat de tweede manifestatie van die Malchut. En de derde nu, acht Gimel, de derde plaats waaruit die Malchut schijnt aan zeer en bin. lo, atara alreshe. 9 besode katuv ce na ora ena vnot sion ba melakh shlomo tin ba tara she atar lo imo ba yom khatunato uva yom elef simchat libo hon lezen wat we gaan Malchut uh, ze gaan Malchut naar Zedlo en nu de derde plaats dat de Malchut is geworden voor hem, voor pijn. dus al, al dit moeten we weten dat alles wat onder is ten aanzien van boven is als merkava, als, als de wagen ja? of als de drager van de krachten als de troon etcetera. duidelijk alles wat lager is, draagt, eh, leent zichzelf voor het hoger als stoel, als, als, als eh, eh, kikli te zijn. Dus drie, eh, acht, drie, gimmel, drie. Schacht, malchut goed, na zet dat de malchut is geworden voor hem, voor ze van atara al resche, -eh tot keter op zijn, tot, -tot, -tot, -tot, -tot, -tot kroon op zijn hoofd. Hoe kan Malchut worden tot kroon van het hoofd van Pin. Die Serenpien is groter dan de... Ja? Is hoger dan de Malchut. Hoe kan dat? Malchut. Pin heeft zes verroot, Ja of niet? Als de Malchut nu orgozer uh, weerkaatst uh, het licht, ja. dan omwille van het weer, omwille van nieuw, omwille van die malgoed, wat gaat doen het Zerenpien? Dat gaat dan, zij gaat weerkaatsen, weer zij gaat man uitbrengen, ja, als het ware gebed. Dat gaat naar Zerenpien, Zerenpien brengt het naar Abu, naar, naar I, Abo, naar, naar Bina, Bina brengt het naar Gochma, en zo gaat het tot een soort, ja. En van sof komt het weer terug, Madden. Dus de mannelijke wateren, dus eh, als het ware zegening, licht, komt dan tot Zeranpien. En Zeranpien verkrijgt nu van boven, wat? Drie bovenste spherot. Dus die verkrijgt tien spherot, Eigenlijk, hij het normaal heeft normaal zes, zijn negen. Maar nu omwille van die malgoed verkrijgt die tien, ja of niet, ja of niet. Dus wie heeft hem die tien veroorzaakt, die tien sferot Maar goed, duidelijk? Wij veroorzaakt, duidelijk is het of niet. Dus van onderen, wanneer van onderen wordt eh, man uitgebracht, gebed uitgebracht, dan bij boven, bij de sirampien als het ware, die verkreeg dan de kroon. En wij zijn net zoals delen, wij zijn dan voor, eh, producten van malchut als wij ons richten tot de malgoed, malgoed richt zich tot, met al onze gebeden, tot, tot de zerenpien. En pin, nogmaals, ja, gaat allemaal, al dat gebed wordt, als het ware, overgebracht naar de hogere instantie. Duidelijk? het laagste gaat een in verzoek indienen. En het verzoek gaat naar een volgende instantie, naar een hogere instantie. Ja? En de hogere instantie gaat daar dat verzoekje, op, dat op a tje is geschreven. Ja. Zij gaan dat omkleden met nog onderzoek. Nog daarbij, van de, wat de hogere begreep meer dan het lagere, dat, van wie dat verzoek komt. Dan komt er onderzoek, dat gaan er allemaal nog, nog twintig pagina's, nog een hele rapport. En dat gaat verder omhoog, totdat het elke instantie naar zijn... Uh, naar zijn capaciteiten, naar, naar, capaciteit, naar zijn functie, die gaat extra op zijn niveau een vorm geven aan dat verzoek. En zo gaat het helemaal naar Eindsof. En van Eindsof komt het weer terug naar Zeerandpien, onder andere. Naar alle, elke gedeelte ontvangt van, van, uh, wat toebehoort aan, die, aan dat gedeelte ja, van de boom des levens. En daarna komt het tot Zeran Pin. En Zeran normal normaal heeft zes. Hij heeft niets meer nodig. Waarom? Waarom heeft Zeran zes alleen verrot? Waarom heeft hij niet tien? Natuurlijk heeft hij tien van zijn eigen. Maar van allemaal van Geset. ja? Pin, Geset. Waarom? Zeran uh, wordt geboren door wie? Wie is zijn moeder? Bina? En Bina wil alleen maar Gesset. En hij is geboren van haar. Dus hij is ook dan alleen maar Gesset. Nee, dus hij heeft alleen maar zes. En hoofd heeft hij niet. En hoofd betekent in hoofd, door hoofd kan je alleen maar Gogma ontvangen. Ook de mens, ja. Wanneer het hoofd al ontwikkeld wordt, dan ontvangt je ook wijsheid, als het ware. Zo ook, door Malgoed ontvangt Zeer en Pien, ontvangt euh, hoofd, als het ware. En daarom zeg die ons, in deze, in deze uh, regel, zeg die, kijk. Ach, na she, Naset lo atara al reshe, let op wat die zegt. want de Malchut Naset lo maakt voor hem, voor zeer en pin, Atara, kroon, al reshe, boven zijn hoofd. De kroon komt dan van boven, van eindsof, op zijn hoofd, maar door haar, door, haar, door, de, door het toedoen van de maalgoed. Duidelijk? 9. En dat is dan in het geheim van het, van het ges, van, van de vers, van het vers wat geschreven staat. En dat is, dat is van Shir Hashirim, van het hooglied daar staat geschreven dat ena Sion, Shlomo, gaat u, gaat uit, gaat even, gaat uit, ga uit en ga zien de, dochter, de dochters van Sion', staat geschreven uh, aan de melach uh, Shlomo, melach Salomo. Maar bedoeling is natuurlijk de koning van de vrede. Ja, melach Salomo, betekent Shalom, de koning. Kijk, wat is de koning? Ja, de, de melech shalom, melech Shlomo betekent de, de koning Salomo. Moeten we niet denken altijd aan de Salomo? Natuurlijk was het wel een koning, wel, maar wat is de koning? De koning dat is de koning waar de vrede met hem is. Dat de vrede met hem is. Dat is de koning Salomo. I, oh hij had ook zo'n leven natuurlijk. 40 jaar was alleen maar vrede. In zijn tijd, de hele, de hele wereld had vrede. Als nooit tevoren. Zo, omdat als er echt een goede koning is, uh, dan iedereen ziet er wel dat er de wijsheid aanwezig is, goddelijke wijsheid aanwezig is. Dus niemand wilde vrech vechten. Dus, stel geschreven is, zegt hij dat uh, ga uit en ziet. Uh, dochters van Sion, uh, aan de Melach aan de koning, Salomo, Tien. Batara keek, na, uh, keek naar de kroon, Batara, naar de kroon, die zijn moeder hem gekroond, waar, waar zijn moeder hem gekroond van had. Ja, de moeder, want hij komt, ja, de kroon kwam natuurlijk van boven, van wie kwam het? Eerst naar Eenshof, omhoog, die man, ja, die man, dit gebed. Maar dan kwam het van boven, van Eenshof, kwam het naar, natuurlijk via Bina, ja, via Bina kwam het op de hoofd van de koning. En de koning is dan zeer een pin. Duidelijk? En natuurlijk hier op aarde is het, natuurlijk was het echt een koning dat allemaal op dezelfde manier het gebeurde, maar duidelijk wat het is. Dus komt naar de Bina, en de Bina is net als de moeder van, op aarde was het de moeder van van de koning Salomo. Ja, en zo is het ook. De Bina, kijk, zo boven, zo beneden. Beneden hebben we dan de moeder van Salomo, zoals men dat beschrijft in het hooglied. Zo ook boven, en Bina. Bina is mama, de, de kracht van de mama, Bina, die dan uh, brengt dan van Eindshof dat uh, licht op het hoofd van Zeran Hij had zes sferoten. En nu kreeg hij dan eh, nog drie, drie. Dus hij kreeg de hoofd. En op, de ho op het hoofd, boven het hoofd, is wat? De ketter. De hoogste sfera is dan de ketter. En dat de ketter de kroon maakt van Zeran Pien. En later zullen we leren dat zeranpin heeft wel dan verkregen dan negen sferoten. Zes van hem. En dan, en dan Chabad nog kochma Bina en daad. En ketter verkrijgt hij van de inderdaad van de mama. Dat zal allemaal leren. Maar nu is het te veel, te veel om dat allemaal erover te hebben. Maar onthoud dat erg goed. Dat is kreeg dan de kroon. Kroon van Ima. Het is niet van hem als het ware. Die Bina zet als het ware boven zijn hoofd de kroon. Wat betekent dat? Dat de Bina geeft hem... Een vorm van ormakief, een vorm van omringend licht, boven zijn hoofd. Als net als een aura. Boven zijn hoofd Kreeg je dan van de Ima, van de, de Bina. En dat is wat wij, wij noemen dan kroon. En hierop aarde natuurlijk dat de al oh, hij uh, uh, ontving dan de koning Salomo van Fles en Bloed, natuurlijk krijg je dan een en kroon, maar dat allemaal in relatie tot het hoger. Je? Dat is wat hij ons nu vertelt. Dus kijk nou, ik zeg dit dan uh, in, dat, in, dat, in, het, in het hooglied, kijk nou naar de kroon welke, na die naar de kroon die zijn moeder heeft op hem uh, hem op zijn hoofd geplaatst. Als het ware. Bijom gaat u naar toe. Op de dag van zijn huwelijk, in, uh, huwelijk, oh, in zijn huwelijk, treden in zijn huwelijk. Welke huwelijk? Huh? Bruidloft. Precies. Welke bruidloft op de dag van de bruidloft van de Salomo, koning Salomo, met wie hij trouwde? Bedoeling was: hij is net als zeer Pien, Ja? Hij is koning. Hij is net als eer Pien. En hij trouwde. is net als met de schina. Met de, met de, met het, hij verkreeg dan het koninkrijk. Wat betekent het koninkrijk te verkrijgen? De koning verkreeg de koninkrijk. Koninkrijk is maar goed. Dus alle krachten die dan er zijn onder hem. En hij moet het besturen. Dat is net als zeerend wie in hij. En daarom de goede koning altijd heeft. Zijn eigenschap is. De krooneigenschap van een koning is barmhartigheid, Een barmhartige, genadige koning heeft. Die genadigheid, kijk nou in onze wereld ook. Nu en dan, uh, in landen waar het koning altijd komt het van een koninklijke familie of zo, dat zij dan vragen om clementie. Ja, als iemand zit in gevangenis, die ook, vraagt clementie vaak naar een koning, bij een koning, een koning of zo, koninklijke familie. Of hoe uh, uh, dat soort dingen. Uh, altijd, uh, de koning moet wel barmhartig en genadig zijn. Waarom is dat zo? Omdat Zeranpien, ook de eigenschap van Zeranpien, in het hogere, in het besturingssysteem van het geval is chassadin, genade, Duidelijk? Maar het koninkrijk moet wel bestuurd worden. koninkrijk vraagt naar macht, naar gochma, naar wijsheid. <coughs> Dat is, is wat zijn huwelijk. De kroon ontving hij bij zijn uh, uh, bruiloft. Yeah? Bij zijn bruiloft verkreeg je dan de kroon. Yeah? Bruiloft met de koning kreeg. Met de goed Dus natuurlijk is het bij de inauguratie van de tempel. Hij had de tempel opgebouwd. Uwajom. Elf. Simchat libo. En op de dag van, het, van de vreugde van zijn hart. Eindelijk. Want. Wat betekent dat het. Op, zijn da op de dag van zijn huwel. Op zijn bruiloft. Wanneer hij gadlood verkrijgt, waar hij, wanneer hij volwassen wordt, die krijgt dienstverrood. Duidelijk? Wanneer een man trouwt met een met vrouw, wanneer hij het al, wanneer hij, ik bedoel, letterlijk, niet letterlijk, maar figuurlijk. Als hij al volwassen is, hij kan ook kinderen maken, hij kan ook zijn eigen linkerlijn kan die ook beheersen. Dan kan hij met een vrouw trouwen. En dan kan hij dan zijn correcties van zijn linkerlijn kan hij dan aan een vrouw kandidaat aan. En dan is dat betekend dat hij kind heeft. Maar wat, wat betekent dat over uh, en op de dag, dus op de dag van de bruiloft betekent wanneer hij kind heeft, dus God luid, een grote toestand, hij is koning geworden, als ze hier een libo en op de dag van de vreugde van zijn hart. Hart is het lichaam. Dus zes verrot, wanneer alleen maar chassadim zijn. Vreugde van het hart is chassadim. Genade. Dus die beide, altijd die beide aanwezig zijn. Kan geen gadlut plaatsvinden zonder dat eerst uh, een kleine toestand. Kleine toestand, dan is er grote toestand. Kleine toestand betekent alleen maar lichaam is er. Maar nog geen hoofd. Gewoon geen chogma. Even tussendoor, dat zo. Punt. Maar nu, wanneer, kijk, zie je, wanneer wij dat kunnen lezen, wanneer wij de Torah lezen en de Psalmen, wanneer wij weten een beetje van de, het besturingssysteem, hoe dat werkt, dan kunnen we iets begrijpen. Eigenlijk niet begrijpen, maar met smaak krijgen in de heilige boeken. Want de meest, een van, dus eigenlijk. Het meest verborgen boek, heimelijk boek, is natuurlijk uh, het hooglied. Niemand begreep het. Absoluut. Zonder zorg absoluut onmogelijk te begrijpen. Absoluut onmogelijk. Het is absoluut, uh, het is hoog, zo hoog dat het uh, geen woord kunnen we begrijpen waar het over. En daarom ook citeren, daarom heb ik het ook absoluut. Dat kan ik niet e vertalen, dan lijkt het wel net of je. net of je. Uh, uh, uh, verkrachten van een tekst. Absoluut, ik doe het ook nauwelijks zo nieuw. Maar alleen met zover. Op psalmen maar op psalmen zijn wat lager. Maar dit. Uh, dat is. Men mag niet eens. Het hooglied mag men niet aan, andere, uh, aan twee mensen geven. Alleen een grote leraar kan het doorgeven aan één leraar, aan zijn beste leerling. En ook dan pas op zijn, op zijn sterfbed. Die kan wel doorgeven aan een andere, je moet dan natuurlijk zelf die onthullingen hebben. Maar dan kan die pas op zijn sterfbed dan kan hij dan roepen, iemand, een van de beste, zo was het ook bij, uh, in de geschiedenis van dit volk ook. Dat, uh, maar goed, zo so is het, want waarom is het zo sterk? Want net zoals ik had ook over die <coughs> gedetineerden, ja, met zijn, zo uh, so is ook hier. Het moet, iemand moet al klaar zijn daarvoor, om dat te horen. Maar hij heeft ons iets gegeven, zie. En we hebben toch wel die verbanden een beetje kunnen, kunnen leggen. We zes de volgende na de punt, elf na de punt. We zes ha kaf hi ketter. En dat is het geheim, zegt hij, dat de kaf is ketter, want het begint ook met kaf. Kaf is ketter, zie. Het woord ketter is kroon. En dan kunnen we begrijpen dat waarom kaf is kroon. Dat begint omdat door die kaf, die wordt dan de kroon gegeven aan de zerenpien. Die kaf is als, als malgoed en zij door haar verkreeg malgoed, verkreegt zerenpien de kroon. Dus dan kunnen we begrijpen, dat waarom is de kaf, is ketter. Het begint ook het woord ketter met, met, met de letter k. 12. We gingen niet waar u gimme de oud-jood, mem, lamet, kaf, we haven, En zie hier 12. Uh, uitgelegd zijn de drie letters, mem, lamet en kaf. Nu hebben we ze het allemaal gehad, van die koning. We haven, En begrijp het goed. We gaan verder. <coughs> 14. Ood, kaf. De letter kaf. En we gaan dan naar boven. Naar de grondtekst van de zogers zelf. De, de eerste regel bovenaan. En die vier regels lezen wij. Dan gaan we naar de volgende pagina. Om de grondtekst verder uit äh, Van deze. ot ot Lamet. Alf. De letter. Lamet. Alf. 31. Behahi. Sha'ata. Nachta. Min. Kadmuhi. Ot. Kaf. Me. Al. Kursaia. Je. Twee. We amra kamei dubbele punt. Ribon alma. Naiha kameh, kameh. Lemevarei vi alma. De ana, drie, chvodech, punt. We had nachatat, kaf, mijal, kursaya yikare. Издазу Матан Элев Альмин Фир Виздаза Курсая Вехульгу Альмин Издазу Леменафель Пунт Амарла Кадошбаругу Добала пунт Каф-каф Ма Тифоха не Bovenaan, de eerste regel, pagina mem, web, mem, 46. Ad abit hocho, de lo avrei wach alma, tuf la trech, de ha wach klia, kala, kal, we nachraatza twee. Ishtama tuw le kurser. taman punt. Nade punt. Bahahi shaata na fakat mikamei. We We keren terug naar de pagina 45, de eerste regel. Ik zal hem vertalen, gewoon de grondtekst van Zoger, want dat op die manier kunnen we ook een beetje uit het Aramees ook leren. ja? Bahaghi sha'ata op dat uur, nachta... Min kadmuhi uh, daalde af min kadmuhi van voor zijn aangezicht, van voor de schepper. Ot kaf, de letter kaf. Me al kursaya van boven de troon. Van boven zijn tro, troon. Jekare van boven zijn troon. Jekare is. Uh, Du uh, ja, eh. Ja, dure. dure die, bo, bo, van boven edel, eh? edel, ja. Van boven zijn precious. Ja, precious. Zeg je dat. Waardevol, Edel. Huh? edel ja, waar ja. Uh, Glorieuze. Zoiets. Uh, so uh, Troon. Twee. Is daar zaad We ambrakamen zei Beefde, goed, beefde, bief, nee, beefde, zij beefde, we amra en zij ze zei tegen hem, die letterkaart, dubbele punt, Ribon Alma, meester van de wereld, neigen kamech het is goed voor jou, lemeware wie Alma, om door mij de wereld te scheppen, de ana drie chodeg, want ik ben jouw glorie. Want ja, want waarom is dat Want kijk naar de waarom is er glorie? Kijk naar de regel 3, het eerste woord, kwoodeg, kwot, kavot. Het woord voor glorie begint met ook met kaf. En zij zegt ik ben jouw glorie. Punt. We had nachat kaf en vanir Kat is vanir en vanir Nachatet dalde af kaf, de letter kaf. Mi al van boven de uh, glorieuze troon van hem is da zo uh, beveden, maar alef. Almin, 200.000 werelden. Vier, we is da za chursaia en de troon ging ook beven. So. We, hulgo almin, is da zo le in alle werelden die, die, ik uh, zeg het. Die schudden uh, en stonden op het punt om te vallen. Punt. Amarla la "De De heilige gezegende zei, zei tegen haar. Dubbele punt. Kaf kaf. maal kaf kaf. Maar. De volgende pagina. Men bent boven de eerste regel. Maat abit hohaga. Wat doe je hier? De lo, lo avrei wach me want ik zal niet, want ik zal de wereld niet, door jou niet scheppen. Toefle a keer terug naar jouw plaats. De ha wach klia, want in jou is klia, kijk nou ook, ook het woord wat begint met, met kaf, en dat betekent iets van verdelging. In jou is ook verdelging, dat is niet alleen de, duidelijk, want. De ene, ene tegenover de andere heeft de schepper geschapen. Dus aan de ene kant ben je wel in jouw, heb je dan uh, kavot mijn of glorie. Maar aan de andere kant is, zit ook verdelging aan jouw kant, want de ene tegenover de andere is geschapen. Ja, dat is, dan, dan kan je niet geschikt worden daarvoor, duidelijk. Uh, want in jou, in jou is klia. Klia is verdelging kala we samen is het zoiets als afgang hè? afgang kan het? nee uh, eh, volledige, volledige afgang hè? volledige vernietiging misschien ja. nou, zoiets Volle, volledige vernietiging twee is daar uh, in jou is dus die volledige vernietiging hoorbaar is betekent, toefle le kursèch, keer terug naar jouw uh, troon. We have it a man en bleef daar, na punt Bahahi bah, Sha'ata, op dat moment. Na fakat mikame ze ging van hem uit, zij vertrok van hem, we tawat le doechte, en ze keerde naar haar plaats. De vorige pagina. En nu beginnen we pagina 45. We gaan naar beneden, naar het sulam, naar het commentaar. De rechterkolom. 15, de regel 15. Lamet, alef. Dus de referentieletter hebben we hier, Lamet, alef. Mahisha Ata. Nee, Bahisha Ata. Nachte. dus Hij geeft ons hier vertaling. Maar dan hebben we toch wel vertaling gehad. Een beetje geleerd. Met het Aramees daarbij. Bahisha Ata. nachte Op dat moment. Daalde ze af. We goeden. Enzovoort. En nu komt hij in het Hebrews dat Vertalen. Baata op dat moment hier Damiel vanaf uit kaf dalde van hem, van zijn aangezicht, de letter kaf mealki se van boven de troon van zijn glorie oh, misschien dat is beter ben, 17 misda za we hebben alle vanaf zij uh, beefde en zij voor hem, dubbele punt, Rebun Holam, meester van de wereld. Tof 18, lefanege, het is goed voor jou. Livro vi, het holam, om de wereld door mij te schepen. Ki chwodege, ki kijk, de, want jouw glorie ben ik. En kijk naar het, het woord, het woord glorie, chwodege de eerste letter kaf wordt als ja, groot, een grote letter geschreven, om te laten zien dat het, dat de motivatie, van, de motivatie dat was de motivatie van, die, van haar, dat door haar begint de glorie van de schepper 19 hoe kan uit en wanneer de letter kaf daalde af van de troon van zijn glorie, Nisda bevden twintig, Matthijm, elf, olamot, tweehonderdduizend uh, werelden. <coughs> We Nisda Zahakise en de troon de Wegoel, we 21, Nizda Azul, Linpol, lin, en alle werelden uh, beefden om, en stonden op het punt om te vallen. Lemenaf, Lemenafol, Linpol, le, Linpol. Punt, Amarla laakadosh borogua, de heilige gezegend is, hij zei tegen haar, 22, kaf kaf, ma ato se kan. wat doe jij hier? lo avrei wacht. 23 het a ik zal de wil door jou niet scheppen. sho wile me kom keer terug naar jouw eigen plaats. ki wacht. klia, want in jou is, Verdelging, kijk nou ook hier kaf, met, met grotere letter wordt ge aangegeven. O en hij voegde het toe, en in jouw, 24, nishma'a, hala, venergatsa, en in jouw is ook hoorbaar de volledige vernietiging. Shuvie legisheg, Keer terug naar jouw troon. Je gaat alles uitleggen ons. Je laat ons niet in de steek. Keer terug naar jouw, naar jouw troon. We haves, we hayesham. En we hayesham. En wees blijf daar op jouw plaats. Punt. Uh, 25. Boota jatsamil vanaf. Op dat moment ging zij, vertrok zij, of ging zij weg van voor zijn aange... van zijn... van, voor he, van, van hem. We gaan ze er en we komen een keer terug naar haar plaats. Dat is een vertaling van de grondtekst van de zorg. En nu gaat hij ons verder uh, בחלידש זה סנטוינטח בההו שעה בההו שעתה שהייתה המם נוסעת זה סנטוינטח ונותנת עם הקדוש ברור הוא למברי ועלמה מבחינת גילוי אור Pnei Mela Baulam Kanal Garam Z 29. Le Yridata vmi al Sea Kavot Shehi Olam Dertak Habriya V Isda Zat V Amra Vihule De Ana dertach, Kwadege. Oké. Okay. 26. Het eerste woord is afkorting van pirush, Uitleg. Okay. Het eerste woord, we zien we P en u so En zo'n apostrofie is een afkorting van uitleg. Bahagusha Ata op dat moment, zoger en dan hij geeft ons verder in het Hebreu. Shahita, Hamem, Nosad, Venotenet. Op dat moment, wanneer de letter Mem onderhandelde met de met Heilige Gezegende Echt onderhandelde, want dat staat geschreven zo. Nosad, Venotenet. Twee woorden die ver vertaald worden als onderhandelen. Dus op het moment, wanneer de letter Mem onderhandelde met de hele gezegende zij Lemewari wa alma om door haar, om de letter, door de letter mem de wereld te scheppen door mifchinaat gilui or Pnei mellag in het aspect van de onthulling van het licht van het gezicht van de koning in de wereld. Ja, omdat de mem zei dat zij verbonden was met, de, nou nog twee letters, met lamet en, en Kaf. Dat samen ze vormde de, de Mellach, het woord van koning. Ja. En de mem zei, kijk, als ik Gadloot maak, als ik kom daar om, omhoog in het hoofd. Dan wordt in het hoofdwoord meld, herinner je nog, woord koning. En dan ontvang ik dan het licht van, de, van boven. Dan kan ik brengen naar beneden. En dan, daarmee kan ik martikun, uh, worden bereikt. Ja, de uiteindelijke correctie. Dus op dat moment, wanneer die mem aan, aan het onderhandelen was met de schepper, Garamze, let op wat je zegt, Garamze dat veroorzaakte 29. Leredata kaf, me alke zegt, wat dat veroorzaakte de afdaling van de letter kav, van de troon van de glorie. Want die zijn drie verbonden. Ja, mem, lamet en kav. Die zijn drie verbonden met elkaar. En dan, toen die mem ging onderhandelen, dan die kav die daalde af, zakte naar beneden. Hij gaat ons vertellen wat want de kaf, die vormt, die formd, uh, dat is als machoed. Zij vormde de troon voor de the koning, hè? Yeah? Mem, lamet kaf. Dan ze vormde als het ware de troon. En als de mem weg gaat, dan zakt ze naar beneden. Dat is dan, dat is wat hij ons vertelt. Uh, Shehi, olama, bria. Dat is de wereld bria is. Ja, yeah? dus hij, waar zakt ze naar beneden? Naar bria. En Bria is al, hij zal vertellen ons. Dus ja. We is daar zat, we amra, en zij beefde, En zij zei, de letter kaf, we, we hoelen, uh, enzovoort. So de Anna, 31, kwade dat ik ben jouw, ik ben jouw glorie. Want die letter kaf is de troon waarop de koning zit. Ja, waarop de zeer en zit. En wanneer de mem weggaat, weg ja mem, dan als het ware de de, de, de troon, die kan zakken als het ware naar van Atsilut, van Malchut van Atsilut, zak naar Bria. Nou en Bria is al de wereld van afscheiding. Dan is het natuurlijk is het uh, een soort beving ervaren de wereld. Zo wordt beschreven alleen door, ze, door deze taal. De en dat je zo op die manier beschrijft. Punt 31. Wa is da zo, resh, alef, almin. En dan, de resh is 200. Resh is getal van 200. Alef is 1000. dat? De letter A. De alef is, gematria heeft 1, maar alef is het woord voor duizend. Zie dat? Alef? Is ook het woord voor duizend. Dus 200.000 almin werelden. Dat is niet zo so symbolisch om zo te zeggen. Twee, twee, en, en toen uh, bij de tweehonderdduizend werelden. Wij We weten dat alleen maar vijf werelden zijn, ja of niet? Vijf. Hoe komen ze nog naar 200.000? Ik zal zo uitleggen hoe dat allemaal gaat. Hanim-Shachim, die getrokken zijn. Oh, hij vertelt ons. Die, die 200.000 werelden, die getrokken zijn. Werelden betekent ook traptreden. Een vorm van traptreden. Dat die werelden, Hanim-Shachim, die getrokken zijn. Uh, of aangetrokken aangetrok, zijn, 32 Mi, gochma, bina, de bria, van de chokma en bria, van de chokma en bina, van bria. Ja? Shehi, keter, chokma bina, kachab, de bria. Dat is het hoofd van de bria. Ja, hochma en bina zijn hoofd van de, van, de, van de bria. En chokma is altijd welke getallen hebben we het Chogma Duizend. In duizenden. Ja. En hebben we die twee. En de ja, bina. En hij zal waarschijnlijk dat zelf uitleggen ons. Dan hebben we dan duizend is Chogma. En, en abouim als het ware hebben we dan, die zijn bina. En die bina is honderden. En twee sfeerot, Twee sfeerot van honderden wordt het tweehonderd. 200 plus nog in 200 en dan is nog gogma. En gogma is duizenden. Dan wordt het 200, duizend. verbanden verband. Gewoon horen dat alles belangrijk is om te horen. Vorige keer op de zogerles, na, na het verloop van de zogerles, was niet zoveel mensen als vanavond. Vorige keer was het minder mensen erg goed, natuurlijk het belangrijkste is natuurlijk om te komen op, op de zogarles. En als je toch kan op de zondagles, wie dat doet op zondagles, kan je nog op zondagles daarbij doen, of kan je thuis doen, test. als je geen test hebt, maar de belangrijkste studie natuurlijk blijft zogar. Het licht wat wij hier trekken met, met zogar, natuurlijk, het is absoluut uniek. Natuurlijk, test is heel iets anders, maar, uh, maar hier is het belangrijk. Ik herinner me dat na de les... Van de vorige keer, uh, iemand kwam hier naar mij toe Naar de les en die zegt: Ik weet niet of ik iets goed, of ik goed begrepen heb of niet, wat er op de les was, wat het materiaal wat we hebben allemaal gesproken. Maar ik voelde wel een, iets dat een warme stroom mij binnenkwam. Dan zeg ik: Heb je goed? Dan heb je goed begrepen. Eigenlijk. Niet dat wat ik allemaal teken hier op het bord, niet wat zo al die, die, die, die moeilijke, niet met je hoofd doen. Maar als je het gevoel krijgt dat toch wel iets een, een stroom, warme stroom jou binnenkwam, daar heb je, dan heb je het gehad. Right? Want het merendeel van wat ik vertel en wat de zoger vertelt, met woorden, met de hele woorden, is maar een fractie van wat uit die woorden uitkomt bij het aantrekken van het licht. En daar gaat het om, duidelijk. Daar draait het om wat er, er veroorzaakt daardoor wordt. En wat jouw innerlijke mens, jouw waarlijke mens ontvangt. Daar draait het om. En niet wat, wat het allemaal... En de rest komt natuurlijk. Wat ik begrijp, begrijp ik niet. Dan later zal ik zien... Ey, Kaf is de troon van, van de schepper. Dat, en jij zal dat allemaal in herinnering brengen later, stap voor stap. De, de, de verbanden zal je gaan voelen. Duidelijk? Maar niet, uh, niet alles te bovendien. Jij, jij hoort het voor de eerste keer. Als je de eerste keer hoort, moet je absoluut niet denken wat ik begrijp. Ik wil het ervaren. Ja? Je, je maakt jezelf ontvankelijk. En dat komt. Jij laat het in jou komen. Zonder eerst, natuurlijk moet je open staan daarvoor. En wat er aan in jou gaat gebeuren daar. Wat ik begrijp daarvan. Wat niet, moet, jou niet zorgen maken. moet je niet zorgen maken. Want anders wil je begrijpen, dan blijft het alleen in je hersenen. En dat gaat dood samen met, met, het, met het fysieke omhulsel. En wat wij leren, blijft altijd leven. Moet je nooit onthouden. Ik onthou absoluut niet wat ik leer. Interesseert mij niet. Het, want het komt ergens naartoe, ergens in mij leeft. Interesseert me niet waar het allemaal komt. Hè? Moet ook jou niet interesseren. Wanneer het nodig is, zal het zijn werking uh, geven. Hè? Like, daar gaat het om. We de, 33. Wees dazea, kursaia, en de troon beefde we uh, we kulehu <coughs> almin we kulhu almin en alle werelden -al ook we had het woord kalah Shemisham. 34 ulemata is daar zo lemenafe dat van daar dus van de kist van het tron van de tron en verder en naar beneden is daar zo zij bevde en stonden op, dat zij stonden op het punt om te vallen, dus vanaf Briya en naar beneden, want Bria en Yitzira en asia, zij natuurlijk staan, en vallen bij, bij gratie van van Ad silut natuurlijk, eigenlijk. alles komt van absolute, silut Duidelijk? en hun verbondenheid van komt al het komt al het leven, dus de verbondenheid ook, de verbondenheid tussen Atsilut en Brijai Tsiravasiya wordt tot stand gebracht door die troon, waarop de koning zit, als het ware. Heelig? Dus de, de, de verbond zoals de Zohar ons beschreef, is dan de Atsilut, daar zit de troon in de Malchut, als het ware, de troon. Waarop de koning zit, dat is de koning is dan de, de pin, de barmhartige koning. En dat wordt doorgegeven naar de wereld in Briyajit-Seravasia. Dan kunnen ze wel stand houden. Maar wanneer die, de laatste letter van, de, van, de, van, de, van, het, woord, van het woord koning, ja, melach, kaf, wanneer de mem, sorry, de eerste, de eerste letter van de koning die weggaat. Ja, die als het ware wegging. Ze ging onderhandelen met, uh, met de Bina. Wat betekent onderhandelen? Zee, waar ging ze naartoe? De mem, mem is wat? <coughs> de mem is dan Zerenpien. Ja of niet? We hebben geleerd. De mem. De mem is GZ, ja? Geset van Zerenpien. En zij ging onderhandelen met de schepper. Waar ging ze onderhandelen met de schepper? Wie is de schepper? Wie ontfangt nu steeds die letters. Wie, ah? Bina, natuurlijk. Abo ima. David. Sto wel, ik weet ook. Abo ima. Wie is de scheper we hebben gezegd. Ima, abbo ima. Tuurlijk, abbo is een horder bij. Maar dat is dan de ima, mama, ima. En waar ging dan die letter mem? Die ging dan nog eentje omhoog naar de bina, als het ware, onderhandelen. En dan de, de kaf op zijn eigen plaats. Maar niets verdwijnt in het geestelijke natuurlijk. Duidelijk, altijd bleef bestaan wat er een keertje stond. Maar hier is de sprake nog bij het, bij het scheppen van de wereld. Duidelijk, eenmaal de wereld is geschapen, dan is het geen probleem meer, duidelijk. Let op wat ik, wat ik, wat ik probeer te onder woorden te brengen. Waarom is dat hier? Waarom was het hier sprake dat die letter kaf die dat door het weg gaan, van, door, het, de, door het feit dat de letter mem naar binnen kwam, naar de schepper te onderhandelen, dat die letter kaf die begon te, te bijven, ja? En, en ook de, we de werelden daaronder begonnen te bijberen, ja? Waarom komt het? niets verdwijnt in het geestelijke, waarom dan moesten zij ze, ze dan, uh, uh, hoe heet het, bijven, ja, kijk, de mem, die ging omhoog, naar Bina, die bleef toch ook op haar plaats staan, ja, of niet, Want niets verdwijnt in het geestelijke, ja, of niet, waarom, waarom was dan het gevaar, dat die kaf zou vallen, uh, naar Bria, omdat het was nog voor het scheppen van de wereld, ja, of niet, er was nog niet, ze stonden nog niet in, uh, de wereld stond nog niet, nog, was nog niet, als het ware geschapen. De wereld was geschapen dan door die, uh, door die bed. Ja, de bed, de letter bed, door de letter bed aan het einde van het hele stuk wat we nu leren. daar door mij was de wereld geschapen. En toen alle letters gingen naar hun eigen plaatsen, gingen alle hun plaatsen innemen. En toen was het alles bestendig, maar hier is het nog sprake van onderhandelingen, zie je dat? En elke, straks zeggen we op de, vorige, op de volgende eh, kolom, linkerkolom boven, die gaat ons geweldig uitleggen, echt wat nog een keer, maar fijn, wat allemaal de, de betekenis van al die, al die audienties tussen de letters en de schepper. Maar wat ik jullie laat vertellen is dat het normaal is. Moet je dat komt geen schudding. Als, waarom niet? Kijk, wij weten dat er toestanden zijn van katnud, ja, Kleine toestanden, ja of niet? Wanneer alleen maar gesadiem zijn, zeven sferoot, drie sferoot, vijf sferoot. En zijn er ook toestanden waarbij wanneer de lagere man opbrengen, gebed opbrengen, ja? dan gaat het omhoog. En dan komt de gadloed ja of niet, dan betekent dat malgoed en serapin kunnen opstijgen omhoog, nou als malgoed stijgt op omhoog dan de lagere, dan hebben we geen steun die onder haar zijn, ja, bijvoorbeeld brijay tzerawassia, maar dat gebeurt niet meer waarom, de wereld is al geschapen duidelijk, want altijd malgoed gaat omhoog naar, ja malgoed stel dat het B gadloed wordt veroorzaakt, door toedoen van de lagere door gebed of goede daden van de lagere Dan gaat gebed samen met balgoed en Zeranbien hoger naar binnen. Duidelijk. Maar zij blijven altijd op hun eigen plaats staan. Onthoud het erg goed. Nooit zo meer, wanneer de wereld al geschapen is, altijd blijven zij ook op hun eigen plaats staan. Maar wij verkregen extra door, de toedoen, door het toedoen van het goede daad, de goede daad van iemand die op aarde heeft dat veroorzaakt. En dat kreeg dan een hogere wereld, dan kreeg je dan als het ware een toeslag. Ja, een toeslag. En dat toeslag verkregen de hogere, en die geven ook dat toeslag, de toeslag ook een aanlagere. Net zoals het meevallen, meevallen, hoe zeg je het, meevallertje. Okay, me, me, als mee was, laten we zeggen, een jaar, een, een, ja, een jaar voorbij gaat, van financieel financiële jaar. En dan een regering keek, nou even al de geld en oh, het is meevallen, meevallen, ja, mee, meevallen, dus we zeggen dat? meevallertje meevallertje dan, dan geven ze dan, regering heeft ontvangen dat mee, meevallertje, ja, regering heeft, oh, ze dus hebben ze berekening gemaakt en dan 5 miljard extra, miljard extra is toch gekomen, hè, leuk. Nou, wat moeten we doen? Dan geven we ook nog een toeslag. En uh, een tientje aan het volk. <laughs> dus in ieder geval. Nee, iets moet je ook aan het volk willen geven. Oké. Okay. Nou, gaan Nou, dat we hebben we nu erg. Uh, oh, nu de, na de pauze komt een geweldige iets. Een betoog. Alleen om dat te, le te leren. Wat we wat wij gaan nu doen over de, na de pauze. Alleen om dat te leren. Is het de moeite waard om geboren te worden. Dat well, is niet paus.